Goedemiddag, ik ben Hanneke van Sesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zeewolde zijn een aantal appartementen ontruimd vanwege bedreigingen. Volgens de politie in Flevoland heeft een verwarde man dingen gezegd waardoor buren mogelijk in gevaar zijn, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Wat hij heeft, precies heeft gedaan en wat de bedreigingen zijn, weet ik niet. Maar dat ze ernstig zijn, uh, dat blijkt wel uit het feit dat er woningen zijn ontruimd en dat uh, er een arrestatieteam hier aanwezig is uh, klaar om in te grijpen. En dat zou kunnen duiden op het uh, inbezit hebben van wapens. In sommige gebieden in Brabant mag er geen water meer uit de grond worden gehaald om grasvelden te besproeien. Komt door de droogte van de laatste weken. Vooral boeren maken zich zorgen, al is het niet de eerste keer dat ze tegen droogte moeten vechten. We hebben in die periodes geleerd dat je een klein beetje moet beregenen om toch die bovenlaag echt in orde te maken om, om, die, om die planten te laten groeien. Hoe lang er in die gebieden in Brabant geen sproeiwater mag worden gebruikt is nog niet duidelijk. De Amerikaanse zangeres Billie Eilish organiseert volgende maand een klimaatactie in Londen. Tijdens het evenement, dat over hier het gaat heten, wordt gesproken over verduurzaming van de mode en de muziekindustrie. En helaas voor haar fans, ze gaat niet zingen. Eilish gaat het evenement presenteren en sprekers aankondigen. En de geluksvogel die in maart de loterij van 12,8 miljoen euro won, heeft zich na weken eindelijk gemeld. Het winnende lot werd verkocht in Blijswijk. En dus besloot de staatsloterij daar op zoek te gaan naar de onbekende winnaar. We hebben daar de, de Primera, uh, waar het winnende lot gekocht is, compleet versierd. We zijn daar gaan flyeren met een promoteam, jongens en meisjes met een uh, staatsloterijjas aan. Met daar ook de oproep staatsloterij zoekt winnaar. We hebben auto's laten rondrijden met grote ledschermen door, door het hele dorp en de omgeving. En we hebben natuurlijk als kerst op de taart uh, de hele zaterdag een vliegtuigje over de regio laten vliegen... met daarop de tekst achter het staartje, staatsloterij zoekt winnaar. Ja, met succes dus. De identiteit van de winnaar is en blijft anoniem. We weten dan nog niet of die persoon uit Blijswijk komt. Maar wie je ook bent en waar je ook woont, van harte gefeliciteerd. Het weer, vooral in het noorden, veel bevolking. Later vandaag breekt ook daar de zon door. Morgen zon en wolken. In de rand staat wat regen en temperaturen tussen de 12 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat Fiede tussen Maarsen en Vinkenveen 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Aquí nadie te ve como yo te veo. Oh. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la... Wat ik ook nog is dat de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 Dan in de Noordoosthoek, waar hij de afgelopen tijd uh, in uh, zat, Albert uh, Jan. Klopt. Dus, nou, derde uur, de, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, over het tweetal platen gaan we natuurlijk even pit report. We, hebben, we gaan nog even in over uh, het 35ste kortgeding. Uh, wat de uh, afgelopen week is gehouden ten aanzien van uh, het Circuit Zandvoort. Uh, we, verder nog wat uh, Formule 1-nieuws. En we hebben goed nieuws voor uh, VK, want vanavond wordt er weer uh, gereisd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 Van ver gekomen, maar we willen nooit meer terug. Hier aan de kade, hier hoor ik thuis. Dit is mijn haven, ja, dit is mijn thuis. Sir. Sure. De dag, ben ik terug in eigen haven? Tio, je zit voor altijd in mijn kamer. Afkomstig van het geweldige TV-programma De Troubadours hoorde je de single van uh, Frans-Duits. Paul McCartney en de Hope of Deliverance. Het is de tijd voor... CFM, ja, Race Radio, Pit Report. De Pit, Pit Report, ja, ik denk, ik gooi hem er heel snel in... zo uh, vlak voor, uh, kwart, voor uh, kwart over vier zelf. Want ik wil uh, alles weten over 4K... of we uh, bewaaien die weer uh, tot het uh, slot van de haal. Uiteraard, Wat erg zeg. Nou ja, ga maar heel snel over gangen. Secuisantvoort, daar beginnen we mee. Ziet alle rechtszaken die nog gaan komen... om de Formule 1 tegen te houden met vertrouwen tegemoet.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 uit de hoofddorp afkomstig, dus zo vlak in de buurt bij ons, Albert-Jan. Klopt. En dan toch weer zo fanatiek en zo lekker aan het racen. En een pole position, is dat zijn eerste of heeft hij al meerdere nee, gepakt? Nee, zijn tweede. Zijn tweede? Zijn tweede, ja. Z zijn tweede, oké. Okay. Nou, een mooie prestatie en vanavond kunnen we de race gaan, gaan volgen. Ik ben heel benieuwd hoe hij het uh, tijdens de race gaat doen. Nou, je vertelde het al, heel veel rechtszaken rondom het circuit en uh, over de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 I'm a man. And I We hebben stop op de zondag bij uh, CFM. Als eerste basis, een groep uh, uit 1981 met het circuit -lied. En erachteraan uh, ja, die uh, lekkere uh, gouden oude van uh, de, de, een evergreen. Uh. Ja, die termen zocht ik eigenlijk. Een echte evergreen van uh, Sandy Coast.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 Er is uh, flink gescoord, 6 doelpunten in totaal. Niet 3-3, drie drie, maar het werd uiteindelijk 4-2. Dat betekent dat uh, PSV met 4-2 de wedstrijd gewonnen heeft van Willem II. Om kwart over 12 werd al gespeeld SC Heerenveen thuis tegen Cambuur. Dat is een echte, ook een echte derby, om het zo maar eens te zeggen. En het bleef lange tijd uh, 3-2 in het voordeel van SC Cambuur. Maar in de, de, de verlenging, om het zo maar eens te zeggen, in de laatste minuut.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 Een mooi moment, een ademloos gesprek, en, misschien je... en het blijft een hele mooie plaats. Deze van uh, Paul de Leeuw, samen met uh, Gerard uh, Alderliefste. Uiteraard ook nog een salverstintje door Alderliefste bij deze single. Een mooi verhaal, oftewel een waar. Nou, het is vijf over alle vijf. Lars staat uh, te kwispelen om uh, zich uh, voor te stellen aan je.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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennerbaland.nl. Want ook Lars verdient een thuis. Dat was uh, Lars Sets, une belle histoire. Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdu dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seul au long des lendemain, retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans cette ville. J'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est en Quartier où l'on ne vit que la nuit. Rien n'a changé, mais pourtant, tu vas marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant, tu sais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 Mooie gedichten, mooi dorp, mooi Zandvoort. Hoorde je deze? We gaan naar Zandvoort aan de zee. Nou ja, we hadden het er gisteren uitgebreid over, uh, Albert-Jan... De, de grote postcode loterij-truck uh, die uh, ja. in uh, Zandvoort uh, gesignaleerd was. En 1 mei uh, zou het uh, gebeuren. De, de kanja, die zou moeten vallen hier, hè, in Zandvoort. Daar hebben we het over dan. Die hoop hadden we goed die, die, die hoop hadden we toch een klein beetje, maar... Ja.